Geesrood met het NOS journaal. Het mag in de eurozone blijven, maar dan moet het land zich wel houden aan de voorgenomen bezuinigingen. Dat hebben de EU-leiders gezegd na een informele bijeenkomst in Brussel. Daar is ook gesproken over de invoering van eurobonds. Voorlopig komen die er niet, zei EU-president Van Rompuy. Door eurobonds kunnen de landen in Europa allemaal tegen hetzelfde percentage geld lenen. Nederland is fel tegen, want ons land is daardoor duurder uit. In Delft is gisteravond een man gewond geraakt door een politiekogel. Volgens een woordvoerder van de politie bedreigde hij ambulancepersoneel met een mes. De situatie liep zo uit de hand dat een agent zich genoodzaakt zag om schotten te lossen. De gewonde man is overgebracht naar het ziekenhuis. In de Amerikaanse havenstad Portsmouth heeft brand gewoed aan boord van de kernonderzeer USS Miami. De reactor van het schip werkte op dat moment niet en is ook niet beschadigd. Vier mensen zijn licht gewond geraakt. Het zou gaan om brandweerlieden. De bezuinigingen op de AWBZ-zorg voor lichtverstandelijk gehandicapten is van de baan. Dat staat in het vijfpartijenakkoord dat vrijdag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. VVD, CDA en PVV wilden de zorg voor mensen met een IQ tussen 70 en 85 vanaf volgend jaar afschaffen. Maar die maatregel is nu dus geschrapt. In Limburg zijn de onderhandelingen over de vorming van een nieuw provinciebestuur afgebroken. De VVD ziet er geen heil in om met GroenLinks te gaan samenwerken. Limburg heeft een demissionair college sinds vorige maand de coalitie van PVV, CDA en VVD ten val kwam. In Rotterdam heeft een vrouw een val van de derde verdieping van een flat overleefd. Ze is zelfs niet gewond geraakt. Waarschijnlijk hebben struiken haar val gebroken. De politie denkt dat de vrouw in de flat ruzie had met een man. Ze zou hem hebben gestoken, waarna hij haar over de rand van het balkon duwde. Ze zijn allebei aangehouden. Het weer, zonnig en droog, met maar alleen in het zuiden, kans op een regen- of onweersbuit, wordt 22 graden aan zee tot 28 in het binnenland. Dit was het NOS-journal. Dit is Johnson Hoka van de anbb in de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam, tussen knooppunt Hoevelaak en Afrit Bunschoten 4 kilometer. A7 hoorn richting Zaandam, tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam 10. En op de A8 richting Amsterdam, staat tussen Westzaan en knooppunt Koenplein 8 kilometer. En dat komt allemaal door een ongeluk op de ringweg Amsterdam bij de Koentenon. Daar is één tunnelbuis afgesloten. Het verkeer wordt in beide richtingen via de andere tunnelbuis geleid. Dat betekent dat er maar in beide richtingen maar één rijstrook ook open is. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, bij Knopend Velsen 4 en verderop 8 kilometer tussen Beverwijk Oosten en Bad Op de Ring Amsterdam de A10, daar staat tussen Knopend de Nieuwe Meer en de Koentunnel 6 kilometer. En tussen Afrit Vollendam en Knopend Watergasmeer staat 4 kilometer. A20 naar Gouda, 5 kilometer voor Knopend Terbrechtseplein. A22 Beverwijk richting Velsen, bij IJmuiden 3. A 27, Almere naar Utrecht tussen knoop het Eemnes en Hilpersum ook 3 kilometer. A28 in de richting Utrecht. Daar staat bij Leusden 5 kilometer. En verderop nog eens keer 3 kilometer bij Soesterberg. Tot zover de verkeersinformatie.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 We zijn weer. Goedemorgen zondag. goedemorgen Irene. Goedemorgen Ben. Vanuit Hotel Hoogland, het is vandaag 19 mei. Het is prachtig weer buiten en het belooft weer een fantastisch weekend te worden. Want morgen is de grootste voorjaarsmarkt van Nederland natuurlijk. Hè. Daar moeten we met z'n allen heen. Uh, vandaag, we gaan eerst eens beginnen om te kijken wat we allemaal aan het doen zijn. En wat we ook nog gaan doen. En gaan vertellen. Om 10 over tien komt Ankie Miezebeek, die komt straks waarschijnlijk op de fiets als een speer hierheen, want ze is er nog niet. Ze, ah, ze is er wel. Wat ze. zei ik al, als een speer komt ze deze kant op. 10 uh, over 10, Ankie ga lekker zitten, welkom. Daarna komt Dick van Hoet. Marion, Marion Huibers, oh sorry, Dick van Hoet is van het Leger des Heils, dat bestaat 125 jaar. Ja, ik heb het nog eens opgezocht, het totale Leger des Heils bestaat 147 jaar, dus we zijn redelijk vroeg begonnen in Amsterdam. Om uh, 10 over half 11, 11 miljoen huibus die zit er al, die neemt het stokje over van Ernst. rokmaier van de Zandvoortse Reddingsbegaan. We gaan eens horen wat Ernst allemaal doet, gedaan heeft en hoe Marjon dat verder gaat doen. En dan komt om tien over elf uh, Jerry Kramer van het VVV over het LDC. Dat ruimt. VVD, -LDC. LDC. Mick Boskamp, ik heb gisteren zijn eerste stuk gelezen in de Zandvoertse krant. Uh, het was wel weer verbazend. De journalist is even op het moment Supreme niet aanwezig. We gaan vragen hoe dat uh, kon. Ja, inderdaad. En dan houdt het een beetje op voor deze uitzending. Uh, er is wat ruimte voor iedereen om wat meer tijd te geven. Dus uh, we nemen vandaag de tijd. Maar eerst doen we een muziekje. De muziek die nu komt is een uh, piece of the action van de baby's. Ja, we gaan weer open. We beginnen gewoon opnieuw, want anders krijg ik van Betty op me. Ja. Omdat ik vergeten ben dat de techniek in uh, Roy van Burg handen uh, ligt. Omdat ik vergeten ben dat de redactie door Yvonne Roosendaal, Irene de Jager en Ellen Jans gedaan is. En omdat ik helemaal vergeten ben dat Betty van Forst de koffie doet. Goedemorgen, goed, Betty. Goedemorgen. <applaus> Goedemorgen. Alles weer goed gemaakt. Ja. Uh, de muziek was ook weer goed. En we zitten hier tegenover Ankie Miesbeek. Goedemorgen. Die heeft toch niks Nog te doen in het Sanfordse. Dus die denkt, weet je wat, ik ga de acquisitie doen van CFM. Hoe kom je erbij? Ja, hoe kom ik erbij? Ja, dat komt natuurlijk weer dat je zoveel mensen kent. En de voorzitter Peter is en Luc die het, uh, Luc Krom die het de, uh, die ik ook ken uh, via Lena, via de ja. Bitsbopsingers. Ja. Dus ja, het cirkels is eigenlijk klein in het dorp, hè? We vragen elkaar en toen dacht ik van, nou, ach... Ik vind het wel leuk om te kletsen, je weet het. Het, het dorp is klein. Uh, ik, jouw acquisitiemethode ken ik ook. Ga je dat ook zo doen bij, uh, ja, bij de volgende kandidaten? Nou, niet helemaal. Niet helemaal. Maar in grote lijnen natuurlijk wel. Want ik ja? wil we natuurlijk wel adverteerders <laughs> hebben. Want daar, uh, daar gaat het natuurlijk om. Ja, in grote lijnen gaat het uh, over adverteerders. Er ja. komen wij uh, veel adverteerders tekort. Denk je dat het meer kan? Of beter? Ja, het kan, meer, het kan beter en het kan anders. Inderdaad, allemaal uh, tegelijk. Hoe kan het meer? Meer. Is sowieso. Het is een uh, wisselwerking sowieso voor de ondernemer als CFM. Want CFM uh, bestaat natuurlijk, uh, of kan ook een beetje uitbreiden. Maar kan alleen bestaan natuurlijk uh, door de adverterers. Kijk, ze krijgen een, een kleine subsidie, maar daar kan je niet van bestaan. Dus we hebben echt adverterers nodig. We hebben er een aantal, en, uh, die al op de site staan. En ik heb toch wel geëvenement van, dat kan ook even anders. Met erop van uh, Zandvoort garage, daar heb ik al een afspraak die volgens, uh, Advertentie even upgraden, dat uh, ben ik ook helemaal mee eens. Personeel die uh, daar niet meer loopt, uh, foto's even veranderen. Is erop, ja, erop. <laughs> is er erop, die zitten erom. ja, nou, ik denk dat hij al heel oud is. Hoe oud precies, ja. weet ik niet. Maar dat geeft niet, uh, ook uh, daar gaan we ons mee bemoeien. En ook natuurlijk geven met, uh, ja, is er natuurlijk wat, ja, zoals het feest natuurlijk van Rob. Dat was natuurlijk helemaal geweldig, 100 jaar feest, waarvan 35 jaar van de zaak en 65 is hij zelf geworden. En het is al een vrolijke man, dus uh, ja, dan gaan we natuurlijk ook even naar onze adverteerders even een drankje drinken, even een mooie plan brengen. Kijk, ook, ja? dat hoort er natuurlijk ook allemaal ja. bij. Ja, en waarom meer? Ja, meer wil ik gewoon, omdat er gewoon CFM moet gewoon blijven bestaan. Want wat zijn we zonder CFM? Nou, wat ja. verzandt het wel een heel ding verloren. Toevallig las ik ja. vanmorgen dat de branding ermee stopt, omdat uh, de, de vergunning stopgezet wordt. Ja. Dus dat, uh, dat moet je toch zien te voorkomen, uh, meer en anders. Uh, over anders gesproken? Nou Anders, kijk, uh, er zit een kostenplaatje natuurlijk uh, aan en zij uh, dus zegt, God, dat is toch wel erg veel maar als je het over een week uh, berekent, dan vallen de kosten wel mee maar zoals van de starters zeg maar, hè. ik heb nu een starter die er heel graag op wil daar ga ik even over nadenken hoe we dat gaan doen dit moet toch even een andere regeling, maar dat is, uh, daar ben ik nog mee bezig ik heb al een plan uh, gemaakt maar ja, dat is even voor het bestuur maar uh, zoals nieuwe bedrijven uh, die zeggen van ja, ik ben net begonnen, dit en dat. En als ik dan een advertentie in de krant zie, zoals op Koningsdag, En daar hebben ze echt een podium en dan gaan drie cafés in en mee. Onder andere onze nieuwe restaurantcafé Sjans. Uh, Anders en vier. ik denk van ja... Je dat gelijk afrekenen die drie namen. Ja, ja. ik uh, jongens, ik kom toch naar jullie toe. Ja. Ik hoop afzonderlijk, want dan kan je je eigen zaak promoten. Ja. Maar anders, uh, het is natuurlijk ook heel leuk om te combineren. Als men dat wil wel. Hè? Als men ja. dat wil, kijk. Uh, het hoeft natuurlijk niet, maar ik heb wat meer mogelijkheden om te zeggen van... Nou, weet je, dat gaan we gewoon niet doen, wat is het duurt. Maar misschien wil je het op die wijze wel. Er zijn mogelijkheden zat. We kunnen dat allemaal, alles is bespreekbaar. Uh, nou, dan wil ik het volgende bespreken. Bewegende beelden in de reclame. Ja, bewegende beelden kan, maar ik vind gewoon op een gegeven moment dat het beste reclame wat je kan doen is kort en krachtig. Want dan houdt ook de lezer houdt gewoon, uh, houdt het vast. Maar een reclamefilmpje van 10 uh, seconden vind ik ook wel prettig. Als ik de hele tijd die schuivende beelden voorbij zien komen in, uh, op het tekst tv, zou ik het best wel eens verfrissend vinden om daar een uh, 10 seconden reclamefilmpje tussen te hebben. Dat, dat uh, klopt inderdaad. Ook daar is uh, George van Dam. En de, en er wordt al een aantal maanden over gesproken natuurlijk. Uh, ja. Ze zijn ermee bezig, maar je weet ook gewoon dat uh, de groep uh, behoorlijk uit vrijwilligers bestaat. Ja. En ook dat, ze hebben ook natuurlijk een andere dingen ja. hun bezigheden. Maar goed, ik uh, wil toch naar de toekomstige adverteerders. Ik kom er zo bij diverse ja. aan. Ik heb ook afspraken ja. als taan. En ik heb ook al twee toezeggingen, moet nog ja, de, even... Terug naar de bewegende bel, die optie kan je natuurlijk ook aanbieden. bied ik ook aan, ja. Maar ik wil dat eerst dat het... Het is een eigen zaken, een beetje flitsen. Ja, ja uh, iemand is er al mee bezig, mm. maar ja goed, uh, je moet het zelf uh, aandragen. Nee, Kijk, gaan we dat zelf doen. Wij hebben, nu uh, heb ik Iris Design uh, benaderd. Want kan je advertenties advertentie niet uh, zelf maken met foto's en dergelijke, dat je dat toch moeilijk vindt. Ja. Dan uh, hebben we Iris Design en die kan het gewoon heel mooi compleet maken. En die zit ook uh, in de sponsorpool tegenwoordig? Nou ja, uh, in zoverre. Kijk, zij heeft een eigen bedrijf ja. en uh, dat is natuurlijk mooi dat ook op deze wijze haar bedrijf gewoon weer uh, gepromoot wordt. Ja, ja klopt. Waar moeten mensen aan denken als ze een advertentie willen plaatsen? Is dat, is dat voor een langere periode? Mag dat nou Je kan, kort... een, je kan een jaar. Bijvoorbeeld Handje uh, Dekpet, uh, die hebben we nu uh, pas uh, op de radio uh, erbij. En uh, die is voor een jaar gewoon gegaan. Kijk, uh, zoals bijvoorbeeld uh, vaste strandpavilions. Uh, ja. ja, die moeten gewoon voor een jaar kiezen. Want dat zou een beetje zonde zijn voor hunzelf. Om mm. um dat niet te doen, want uh, ze zijn vast. Maar ja. bijvoorbeeld een, een paviljoen die gewoon het zomerseizoen staat, kan. En dat zeg ik ook met name wat zo belangrijk gewoon is. Centerparks, onze, uh, center, uh, onze vakantiegangers die daar naartoe gaan. Het eerste net wat met Centerparks is, is hun eigen reclame natuurlijk, wat er allemaal te doen is op het park. En het tweede net is CFM, het uh, tv-net. En daar zie je dan alle reclames voorbij komen en ook wat er te doen is in het dorp, alle activiteiten. En wil je eten bij Nautique? Nou, dan komt dat er misschien op. Of wil je eten bij Chance? Of, uh, of een Haitie, bij. bij hoe oh, Ze doet het zo goed. Ze doet Glicies. het zo leuk. Tussetjes. Yeah. Sorry, ja. sorry, sorry, sorry, sorry, Sorry, sorry, sorry. Moet ik zelf terug, dat zijn de acht. <laughs> Die is gewoon, ze doet het hartstikke leuk. En uh, ja. nee, ik vind het gewoon geweldig. Nou, we zijn dus uh, uh, in jouw... Uh, ook kandidaten genoeg die zich nog aan kunnen sluiten bij uh, CFM. Ja. En je noemt er zo'n stuk of 8-9, dus er, er, er, er ja, is, is, best. is best wel wat te doen. Ja. Je gaat het allemaal persoonlijk doen. Ik ga het persoonlijk een doen. Ja, mijn fiets door het uh, dorp heen. En ook ons nieuwe pannenkoekhuis. Ik ga ook hier natuurlijk eerst het pannenkoekhuis ja. hier uh, benaderen. Maar we hebben er op uh, op de Zeeweg hebben we een schitterend nieuw nieuwe pannenkoekhuis. pannenkoekhuis. Ja. ja, en ook daar ga ik heen. Nou, dat vindt Lilo helemaal niet <laughs> erg, hoor. Ja, je moet eerst weten, je moet weten wat je adverteert. Ja, absoluut. Kijk, uh, dat moet gewoon goed en uh, mag. Je moet gewoon iedereen de kans geven. Heb je, uh, want ik bedoel, het is, het is tv, of uh, ja, het is op de tv natuurlijk. Of radio. Okay. Of de radio. Hoe, hoe presenteer je dat? Heb je een, heb je een map uh, gemaakt? Ik heb een mapje. Ik heb ook wat uh, andere dingetjes van uh, Luc gekregen, informatie... En uh, als ze de televisie hebben aanstaan, dat hebben we verschillende bedrijven, dan ga ik het gelijk laten zien ja, en betreft. wat de mogelijkheden zijn. Want dan kunnen ze het gelijk goed zien en wat alles op papier staat om achter te laten, dat, daar ben ik niet zo voor. Hoor. Ik heb het liever gewoon, ja. heb je even tijd, ja. want dan maakt die afspraak en hebben ze nog even geen tijd, dan wordt het gewoon verplaatst. Kortom. En wat ook, dat vind ik ook heel belangrijk. Kijk, ik heb, uh, die beslissing heb ik niet genomen maar Martien en Leo. Omdat ik natuurlijk zowel bij de vierdaagse zit als uh, CFM nu. Ook wij komen uh, op tv net omdat wij een lustrumjaren hebben: 10 jaar fietsvierdaagse en 15 jaar de, wandelvierdaagse, de zwemvierdaagse, Correctie. 15 en, jaar zwemmen? 15 jaar zwemmen. Ja, jullie eerst gingen wandelen. We gaan eerst wandelen, maar het is voor de 14e keer. Dat, dat wandelen eigenlijk voor de zwemmen eigenlijk nee, voor de we zijn met, nee, met zwemmen zijn we begonnen. Okay. Toen ben ik naar Amsterdam met mijn uh, zoon en uiteindelijk twee dagen of een dag later met twee vriendjes. En het zwemmen is als eerste gestart, daarna wandelen. En fietsen? daarna, een paar jaar later, voor fietsen. 10 jaar. 10 jaar. Dus uh, ik vond het wel, uh, we vonden het gezamenlijk een leuk idee. Om dat ook uh, natuurlijk te promoten via TV-net. Die datums zijn bekend, hè? Datums zijn bekend, ja. Heb je al veel inschrijvingen eigenlijk? Nou, de, brie de brieven van de scholen zijn pas uitgereikt. We zitten natuurlijk ook met de vakantie, dus het loopt een beetje rond. Een week vakantie in mei. Ja, een week vakantie in mei. En dan uh, weer twee weken de school en weer een week vakantie. Dus volgende week zitten wij uh, op de scholen. En uh, vandaag worden ook de briefjes gebracht naar de Bruna en dan kan gewoon de inschrijvingen beginnen, ja. ja de triathloners, ja? die zijn ook al allemaal weg, die zijn ook al allemaal gepost. Nou, dat vind ik geweldig. Dat is door ons een van onze jongste vrijwilligers, Thomas, Thomas de Jong. Nou, super gewoon. De triathlon betekent dat je alle drie de dingen mag doen? Hè? Alle drie de dingen, er zit een korting aan. Dus, uh, en een extra herinnering. Oké, okay, nou... Uh, misschien dat ben jij ontzettend druk trouwens. <laughs> Heb je nog wel eens tijd om thuis te zijn? Dus dat doet ja hoor, ja hoor. Ik doe druk, ja Ben. Dat gaan we elkaar een handje <laughs> ah, geven dan. <laughs> nee want ik, ik ben bijna in rust. Goed. Um, ik geloof er niks van. <laughs> alle, alle, alle bedrijven in Zandvoort zijn gewaarschuwd. Ja. Als ze dus, een niet. Ja, komen, maar goed, dan dan niet alleen de bedrijven. Ook de sportverenigingen. Heb je gewoon iets bijzonders? Dat geldt ja. ook voor de sportvereniging. Wij hebben uh, wel nu laten zien, tenminste, het, komt het weekend uh, komt het erop. Van heb je iets bijzonders? Zet het ook voor een paar maanden erop? Um, ja. dus, Sportclubs en zo en speciale evenementen kunnen er vanop op. Nou, ben, zo werkt het niet, maar nee. dat is wel een ander trief. Nou, ja, ik dacht ook. een heel uh, ander trief, uh, ja het is natuurlijk geen uh, echte advertentie hier. Nee, dat het is nou, een mededeling. Maar goed, dat kunnen ze ook natuurlijk in een krant of elders doen. Maar dit is ja. natuurlijk gewoon ah, weer op een manier. Veel leuker. Veel leuker. Ja. Zijn, er zijn er nog andere dingen dan bijvoorbeeld alleen maar advertenties. Uh, nou ja, dit soort uh, meldingen dan die, uh, die men kan aanmelden om op te... Ja, maar daar gaat een ander collega over. Dat doe ik niet. Ik doe het zuiver adverteren ja, van de radio ja. en ja. tv. Ja. Oké. Okay. Ja, dus ook uh, ja. uh, de eenpersoonsondernemingen. Uh, dat kan. En we kunnen altijd een kom mee maken. Goed, okay. nou nogmaals. Eh, ondernemers, neem contact op met CFM. Ankie bij komt langs en u krijgt een op maat gesneden eh, advertentie. Dan wel in beeld, dan wel in schrift. Hè, dat gaat het worden. Dat gaat dank het worden. Je, ik dank je hartelijk voor je komst, want je moet nog een hele eind weg, heb ik begrepen. Ja, <laughs> dus, klopt. Een een hele fijne dag. En we gaan het zeker nog een keer eh, overpraten over hoe het nou afgelopen is en doorloopt. Ja, prima. Dank, dank je wel. Fijn dag. Dank je, to come Klein tussenmuziekje was dat, we misten er al eentje. Ja. Um, de heer Dick van den Hoek die is uh, helaas niet aanwezig, want we zouden praten over het Leger des Huils. Het Leger des heils bestaat 125 jaar in Nederland. is begonnen op 8 mei in Amsterdam. En Ze hebben allerlei dingen uh, voor dat jubileum waarover wij graag hadden willen spreken met de heer uh, Dick van den Hoek. Hij is er helaas niet, dus we doen een klein stukje muziek. En dan uh, gaan we naar de etalage die hier al ligt van de Zandvoortse Dennis Thank you. might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. And we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. The way we do Proud Mary. to the story now left a the job That in the city Goedemorgen en weer welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. Uh, dit was uh, Proud Mary van uh, Tina Turner en Ike. Ik zeg dat lekker altijd achterstevoren. Uh, voren. Uh, nou, omdat ik vind dat zij eerst genoemd moet worden. Voor ons zit uh, een trotse Marjon uh, Huibers die het stokje overneemt van uh, Ernst Brokmeijer van de Zandvoortse Reddingsbrigade. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, stel je jezelf eens uh, voor aan ons? Wie ben nou, je? Ik ben uh, Marjon Huibers, ik ben uh, 38 jaar, woon uh, in Amsterdam samen met Peter. En uh, ben al een aantal jaren actief bij de Reddingsbrigade. En uh, sinds uh, uh, vorig jaar ook met Ernst al wat met wat dingen op communicatiegebied aan het helpen. En... Uh, uh, afgelopen maart gevraagd om... Uh... In het bestuur erbij te komen voor de in- en externe communicatie. Ik zie dat je hebt uh, behoorlijk gestudeerd. Je bent lekker bezig geweest. Communicatiewetenschappen, politicologie en sociologie. Ja. Dan uh, ja. heb je eerst wel behoorlijk gestudeerd uh, voordat je aan het werk ging. Nou, ik heb het uiteindelijk in vijf jaar uh, kunnen doen. Dat kon toen nog. Ja, ja. En uh, daar heb ik ook van geprofiteerd. En uiteindelijk inderdaad ook in uh, het communicatievak uh, komen te werken. Bij een uh, reclamebureau in Amstelveen. Geef je dat een bruggetje naar uh, de reddingsbrigade, jouw werk? Ja, ik denk dat um, uh, hey, je hebt je hobby. En dat is dan de uh, reddingsbrigade en het zwemmen en mm -hmm. alle activiteiten daaromheen. Mm -hmm. En uh, um, ja, vanuit mijn professie uh, weet ik gewoon wat voor dingen in com op communicatiegebied wel en niet goed werken. Yeah. En denk dat ik yeah. daar, uh, daarom ook een goede bijdrage kan leveren aan het uh, yeah. ja, professionaliseren van uh, de reddingsbrigade. Ook op dat gebied. Mm -hmm. Want we moeten dat op, uh, aan de hulpverleningskant natuurlijk natuurlijk ook. En ik denk dat op communicatiegebied ook heel belangrijk is. Communicatie is naar buiten belangrijk, ook intern belangrijk. Ja, heel jij belangrijk. jij intern ook ja. communicatie? Ja, we hebben in en externe communicatie ja. in de portefeuille zitten. En ik denk dat dat elkaar ook moet versterken. Aan de ene kant moeten onze vrijwilligers weten wat er speelt, wat de landelijke ontwikkelingen zijn, wat er van ze verwacht wordt, welke opleidingen ze moeten hmm. hebben, wat voor mogelijkheden er zijn om zich te ontwikkelen zodat we de hulpverlening daar goed kunnen voorzien. En aan de andere kant is dat naar buiten toe ook een steeds professionelere uitstraling. En kunnen we zo niet alleen nieuwe jeugdleden aan ons binden, wat heel belangrijk is voor de toekomst. Maar ook sponsors en naar de Zandvoortse gemeenschap laten zien wat we betekenen. Het, is, uh, het blijft ook een vereniging, hè? dat vind ik altijd zo leuk. De Zoom van ja. Brigade is een vereniging. Je moet betalen om te mogen redden. Ja. Dat vind ik ook heel goed. Merk je dat, dat het een vereniging is? Want er zijn ook vrijwilligers die ja. link. Ja, ik denk dat, dat? Uh, ik denk dat het vrijwilligers zijn met ontzettend veel hart voor de zaak. Dat, Ver, het zijn uh, toch verenigingsmensen dus. Um, en wat bedoel je daar precies mee? Nou, uh, dat is een gevoel. Als je in een vereniging zit, dan doe je wat voor die vereniging. Als zijnde, uh, ik ben vrijwillig en ik doe mijn kunstje. Nou, ik denk dat het dat niet is, dat laatste. Mm -hmm. Ik denk dat uh, we met elkaar helder hebben waar we het met z'n allen voor doen. Hè? Okay. Dat is uh, voorkomen van uh, uh, verdrinkingen en uh, uh, uh, aan, uh, aan de preventieve kant... maar ook redden als het nodig is. Ja. Dus ik denk dat daar heel veel passie zit bij de hmm. mensen. Uh, maar uiteindelijk hebben mensen natuurlijk ook dat ze hun eigen ding daaruit willen ja. halen... Dus dus, uh, ook hun mond open trekken als ze het ergens niet mee niet zijn, en uh, ik denk uh, nee. dat dat alleen maar goed is. Dat houdt het uh, spannend. Uh, Laten we even over, het gaat straks even over de winkel praten. Ja. <laughs> de winkel op de radio. De winkel op de radio. Ja. Er, ligt, er ligt van alles. Um, dat, maar je kan ook komen kijken bij hoogland als je het wil zien, hè. kom gezellig langs, dan is dat nog koffie. Um, uh, Ernst heeft dat natuurlijk jaren gedaan. Ja. Is dat moeilijk? Nou, ik, ik heb uh, toen ik het gesprek met hem en uh, Jan Heijn had... Uh, heb ik het daar natuurlijk wel over gehad. Ja. Uh, ik en... Uh, met Ernst heb ik een aantal dingen de afgelopen jaren wel samen... hem kunnen helpen in dat opzicht. En uh, toen ze me vroegen, zei ik... nou, ik vind het een enorme eer dat ik jou op mag volgen. Want ik denk dat hij een aantal dingen heel... Uh, conscientieus en heel uh, goed uh, oppakt. Dat ook uh, uh, binnen de brigade goed uitbreekt. Ook heel goed naar de media toe. Um, dus dat wil ik absoluut doorzetten. Maar er zijn ook dingen die je kan vernieuwen. Hè. Begin van het jaar heb ik de Facebookpagina opgezet. En uh, nou, toen zei hij al, nou hartstikke fijn, want daar ben ik niet aan toegekomen. Het is natuurlijk voor hem ook een ontzettende impact op zijn tijd. Ja. Dus uh, nee, ik vind dat uh, een hele luxe dat ik het zo uh, netjes mag overnemen. Nou, het staat als een huis. En uh, wat je zegt, er zijn dingen die, die, uh, die best wel eens een frisse kijk nodig hebben. Want uh, als Ernst binnenkwam, kwam de Reddingsbiraat binnen. Zo was dat gewoon. Dus je gaat hem nu in de kast op voor de eerste twee jaar, dat we hem even niet meer zien. Nou, hij doet het heel netjes zo so ver. Ja? Als, ja, als, uh, als er vragen komen. Nou, was ik afgelopen ja. zondag bij een opening van het Fazesdoem? Daar was ik ook. Ja, ja, ja, ja, Heb je ja, ja. mij wel gezien? Ja. ja. Toch? ja. ja. Nee. Dus hij is heel ja. langzaam. Uh, uh, waarom stopt hij eigenlijk? Nee, hij stopt niet. Hij uh, wordt commissaris of is commissaris geworden. Operationele zaak. Oké. Okay. Hij, hij gaat uh, iets anders doen. Ja, hij blijft ook gewoon in bestuur. Ja. En uh, dat is uh, ook een hele belangrijke mm -hmm. taak. Hè? Ook in het kader van de interne communicatie. Ja. En uh, hoe gaan we. Uh, alle leden um, in de operatie nog uh, professioneler en nog beter met elkaar kunnen samenwerken. Dus ja, ik denk dat dat uh, um, hem gewoon ook heel erg goed past. Mm -hmm. Nee, we zijn, nog, we zijn heel blij met hem. Nou, nee, dat, dat sowieso. Het uh, blijft een, een, altijd een zeer gezien en hardwerkend uh, lid van de Sanso's Ingegraad. Eigenlijk Ga jij dat gezicht overnemen? Want ja. net wat ik zeg, we kennen allemaal de hoofdlijnen van de Standsverimigade, maar Ernst was toch wel een beetje de spin in de web. Ja. nou ik denk dat voor uh, dat ik ben geen ernst. Dat nee, dus daar uh, moet je vanaf. Ik moet het uh, op mijn eigen manier ja. gaan doen. En ik denk dat uh, ja, in de afgelopen uh, anderhalve maand dat ik al uh, wat lijntjes heb uitgezet mm. en her en der uh, mijn gezicht laat zien. En iedereen die vragen heeft of me wil aanspreken, van harte welkom. Ik ben mm. heel benaderbaar. Maar uh, uh, ik ga het wel op mijn eigen manier doen. En ik heb. Ik heb voor mezelf voorgenomen dat ik dit seizoen uh, uh, bekijk hoe alle dingen gaan, de lopende dingen doorlopen. En dan uh, ga ik uh, uh, dit najaars bepalen wat, uh, welke vernieuwingen we graag willen doorvoeren. Er zijn 175 reddingsbrigades in Nederland. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe gaan jullie met elkaar om? Is dat, is dat een, een, een gezamenlijk uh, script wat er gebruikt wordt? Of, of is echt elke reddingsbrigade een, een aparte unit? Ja, we hebben een landelijke bond. Daar zitten alle, uh, alle verenigingen, alle reddingsbrigades in Nederland onder. Waaronder alle kustbrigades. Um, en wij hebben binnen de Kennemerland-brigades een uh, sterke samenwerking, niet alleen tussen de brigades aan de kust, ja. he, Bloemendaal, Katwijk, ja. Noordwijk Hermuiden. maar ook um, met de um, andere hulpverleningsdiensten de KNRM, maar ook uh, de ambulance, de politie uh, en dergelijke met uh, de meldkamer um, dat, dat werkt heel intensief samen, dat zit op de protocollenkant, wat doen we als er iets gebeurt ja. maar ook met elkaar uh, he, de voorlichting geven en de, de informatie delen en zorgen dat we dat op een eenduidige manier doen, want daar hebben we allemaal voordeel. Ja, want inderdaad dat, dat Facebook als je zegt, we gaan op Facebook en Twitter, zag ik al staan. Ja. Dat is natuurlijk ook handig als je dat allemaal een beetje hetzelfde naar buiten brengt. Ja, maar dat dat is een, Twitter is we hebben elk kanaal doet het op doet zijn eigen, heeft zijn eigen functie. En Twitter is heel actief en actueel en heel erg meer ook alarmerend. Dan heb je ook dat je contact hebt met andere brigades en andere diensten die je volgt. Facebook is wat informeler. Ja. He, dan kunnen uh, uh, leden ook die trots zijn op iets uh, uh, dat uh, delen en uh, dan zetten we dat door. En uh, ja, de website is de meer officiële kanaal uh, waar we ook uh, informatie uh, up-to-date houden. Met allerlei mooie foto's die uh, toch wel bekeken worden door een heleboel mensen. Ja, is... We gaan even een stukje muziek doen en dan komen we daarna nog even terug. Time ago, I can still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 The day that I. Was jou weer afgelopen? Dan gaan we weer uh, gezellig verder. Want er ligt hier een heleboel spul op tafel. Yes. Uh, en dat gaat over de uh, reddingsbrigade nog steeds. Uh, ik vind het trouwens de, de, de begin-slogan uh, voor jullie wel goed: Zolang niet iedereen kan zwemmen, moet elke zwemmer kunnen redden. Ja. Dat vind ik wel hele goede. Ja. Ja. Dat is waar we het uiteindelijk uh, natuurlijk allemaal voor doen dat als iemand in nood is... Dat, we, dat onze mensen... maar misschien ook andere mensen... later bij ons aanhakend ja. weten wat ze ja. moeten doen... en wanneer iemand in nood is... hoe dat er ook uitziet en wat je dan moet doen. We hebben een, een, een aantal promotiemiddelen... op tafel liggen... Waar, uh, van deze kaart die jij mij overhandigde... en gelijk zij, volgens mij ben jij nog geen lid van ons. <lacht> een andere kaart. Steun ons en draag bij aan een veilige strand. Een prachtige foto. ernstig op de achterkant zie ik. Uh, Ga je die uitdelen? Gaan die de wereld in? Ja, die gaan de wereld in. We hebben um, naast deze folder hebben we de polsbandjesactie weer uh, dit jaar samen met de uh, Interpolis. Ja. En um, we gaan de komende weken gaan we alle strandtenten een bezoek brengen en uh, belangrijke locaties in het dorp. Dan gaan we de uh, polsbandjes uitdelen en uh, de uh, de folder uh, in de hoop dat we daarmee nog meer uh, sponsors krijgen. We bestaan ja. natuurlijk uh, dit jaar 90 jaar. Dat is ook de aanleiding geweest om. Uh, um, deze folder te vernieuwen. We hebben wel altijd begunstigersformulier gehad en uh, uh, die hebben we ook her en der wel uh, verspreid. Maar om toch meer duidelijk te maken wat we nou eigenlijk ja. doen en daar ook wat beeld bij te brengen, uh, is deze ontwikkeld. Mm -hmm. uh, en als um, de strandtenten en andere locaties mee willen werken, dan krijgen ze ook nog de mooie Reddingsbrigade <coughs> supporter sticker, sticker. In, uh, in de verwachting dat ze die dan graag op de deur uh, plakken. Ja. Um, fondsenwerving uh, voor het strand en, en voor de reddingsbrigade. Jullie moeten altijd nieuwe spullen kopen. Er zit natuurlijk een landelijke uh, reddingsbrigade bovenop. Hoe, hoe verhoudt zich dat? Uh, wat, wat jullie aanbrengen, mag je dat stoppen in je eigen materieel? Ja. Dus ja. dat het blijft lokaal. Ja, wij, wij besteden uh, alle gelden aan de, de ontwikkeling van onze eigen vereniging. Okay. Ja, ja. ja, dat klopt. Maar nog even, uh, voordat we over het strand beginnen, hè, dat is een hele belangrijke folder. Er staat uh, bijzondere dingen in overstroming en zo. De polsmanetje wil ik toch nog even melden, dat dat niet eenmalige dingen zijn, maar dat zijn dingen die kindertjes uh, af kunnen doen en dan uh, de volgende dag weer om kunnen doen. Ja. We merken dag. dat het uh, heel aantrekkelijk ook voor kinderen is, omdat het er heel vrolijk uitziet. Um, ik was uh, van de week uh, bij Beach Club 10 om weer een hele nieuwe lading te brengen. Mm -hmm. En die zeiden, geef ze maar hier achter de bar, want uh, kinderen hebben zo'n hele, hele <lacht> schalen om hun arm hangen. En dat is ook niet helemaal de bedoeling. Nee. Uh, ze zijn natuurlijk ook niet heel goedkoop. Wij, krijgen, wij worden wel daarvoor ja. gesponsord. Maar zet er het nummer op uh, van jezelf, uh, of van je uh, man of vrouw. Of uh, iemand die bereikbaar is. Ja, en dan uh, weten wij een uh, um, kind en ouder, of uh, voogd, of uh, degene met ze naar het strand zijn, weer ja. uh, sneller te herenigen. Ja. Het... Uh, Prachtig, dit is echt geweldig, dit hoor. ik je dat ja, had je het nog niet uh, gezien? Nee, had ik nog nee dat, niet is, gezien? Uh, dat is een uitgave van de gemeente. Dat uh, ligt ook op verschillende locaties. Daar hebben wij ook natuurlijk onze inhoudelijke bijdrage aangeleverd. En geeft ook heel uh, goed uh, um, weer um, waar je allemaal op moet letten als je naar het strand gaat. Dat je hè, niet... Uh, We aan... hebben het over een folder. Oh, ja. Jullie alle twee in je ja. handen. <laughs> niemand kan zien, behalve ik. Ik zal vertellen folder, wat erin juist. staat. <laughs> <laughs> het is dus een folder, een strand, het strand van Zandvoort. Ja, veiliger op het strand en in de zee van de gemeente Zandvoort. Aan de binnenkant zie je eigenlijk de hele, het hele strand uitgetekend met alle strandtenten, de locaties waar de strandrolstoelen staan, waar de EHBO-post is, waar onze posten van de renningsbrigade zijn, waar de VVV en dergelijke is, waar je kan kiten. Um, wat het noodnummer is om te bellen, um, hoe het eigenlijk zit met het uitlaten van de honden. En een prachtige um, foto van reddingsbrigade boot. Nee, de KNRM is daar. Oh, sorry, KNRM boot. De c Ja. ja. Nou, het is gewoon een prachtige folder die uh, op verschillende locaties ligt. Uh, de Zandvoortes onder ons die zullen ongetwijfeld uh, weten waar ze het over hebben. Maar voor toeristen is het een, een ja. bijzonder mooie folder die mooi. ook, uh, ook wat over uh, stroming en muizen zegt. Waar ligt deze? Die ligt bij. Heel veel strandtenten bij ons op de post en bij de VVV en uh, andere uh, plekken in, uh, in het dorp is het handel. Ja, je zou hem ook op scholen kunnen neerleggen, waarschijnlijk. Ja? Uh, ik vind het wel iets meer voor volwassenen, ja. dan voor kinderen, om ik te zeg, maar om uh, uit te delen, uh, is dat natuurlijk uh, hè, we. Krijgen door het seizoen uh, ook wel bezoeken van scholen en dan uh, vertellen we het eigenlijk in uh, mm -hmm. um, uh, ja, kindertaal ja. Um, zodat ze het ook beter uh, snappen dan uh, de, de grote mensentaal die hierin staat. Ja. Ja. Dat is een hele nuttige nuttige folder. Ja. We zijn er een beetje doorheen door de winkel. De reddingsbrigade bestaat uit noord en zuid. Ja. Hustelt dat wel eens? Uh, ja, dat hustelt wel. Het husselt, uh, ik zelf, bijvoorbeeld, ben uh, uh, actief uh, op de Zuid. Hmm. maar geef op de Noord uh, de jeugdinstructie. Uh, en ben daar dan ook en voel me ook hartstikke welkom. Ik denk dat het één vereniging is. en dat uh, we er niet aan ontkomen dat als je heel veel op een bepaalde post. Uh, heel intensief met elkaar samenwerkt. Ja. dat dat ook meer je vrienden worden dan, uh, dan de mensen op een andere post. Er, er zijn dus wel mensen die uh, gewoon liever Zuid kiezen of Noord. Ja, ja. ik denk dat dat, uh, dat wel zo is. Als ik dat is, nee, dat is toch helemaal niet. Dat is ook met de mensen die op het strand gaan liggen. Ja, je gaat ook bij de, op bijen, kiest, die de... Op ja, ja, dat is. Succes. Mag ik nog één belangrijk ding zeggen? Je mag, Over nog, onze... je mag nog drie minuten belangrijke dingen nou, zeggen. Nou, hartstikke goed. Wat ik graag zou willen zeggen is, is dat omdat we een vrijwillige organisatie zijn, dat we er soms niet aan ontkomen dat de post gesloten is. Ook al denk je, hè, het is een, hè, een reddingspost, dat moet toch open zijn. Dat kan in het geval van een slecht weer of andere omstandigheden wel zo zijn. Aan de buitenkant van de post hangt een kastje met belangrijke telefoonnummers. Dus we zijn altijd oproepbaar als dat nodig is. En het noodnummer staat er natuurlijk ook op. Hè? 112. En uh, dan komen we in actie als het nodig is. Maar het kan dus zijn dat, ook al zou je het verwachten, dat soms de post uh, niet bezet is. Ja, je, je hebt natuurlijk een aantal vrijwilligers. en uh, die, die, die komen en gaan. Er is, hebben jullie een rooster? Spreken jullie dat Ja, op? we hebben in het hoogseizoen, en dat noemen we dan even juni uh, tot, uh, tot en met augustus. Want eigenlijk is het een, een soort van officieel in mei gaat die open, toch? Ja, dan, en dan zijn ja. we er uh, um, he, meest van de tijd uh, in het weekend sowieso, door de week is dat wat minder mm -hmm. en uh, in juni tot en met augustus dan zijn sowieso de weekenden van 10 tot 6 uh, alle posten uh, alle tweede posten open uh, met uh, bezetting afhankelijk van het weer en uh, ja. de noodzakelijkheid en uh, door de week, zijn ja, de zomervakantie of in de kindervakantie is dat natuurlijk wat uh, omvangrijker dan, uh, dan uh, andere weken nou wordt er in, uh, in de winter nog uh, riant veel surft en gesurfd spelen jullie daarop in of is het dan, uh, het seizoen is bijna af. En als er wat is, dan moet er gebeld worden. Ja, dan hebben we de calamiteiten dienst. En dan uh, rukken we uit als het uh, nodig is. Maar er staat geen spul uh, klaar op strand? Uh, de boten staan er dan nog wel. Ja? Um, en de, maar de auto, ja, afhankelijk van of er bezetting is uh, ja. dat weekend of niet. Maar uh, de rest staat uh, op de tol. Spelen jullie daarop in? Als je uh, het tweede weekend van jan januari ziet dat het hartstikke mooi weer is. En ik denk van, nou, dat zou wel eens uh, heel erg druk kunnen worden met... Uh, Service, ga je dan een ploeg samenstellen of laat je voor wat het is ja, vooralsnog laten we dat voor wat het is en uh, worden de mensen opgetrommeld als het, als het nodig is en misschien dat in de toekomst blijkt dat dat uh, wel nodig is mm -hmm. we weten natuurlijk heel goed uh, wat de evenementenkalender is ja, ja precies, dus, uh, ik denk dat jullie daar wel op inspelen ja want de, de sportvereniging aan. zit naast de zuid ja. hè? en de spot zit naast de noord ja. um, dus dan uh, ja, we weten welke activiteiten er zijn en dan, uh, daar is iedereen ook wel alert op Oké, okay, nog meer belangrijke mededeling. Nee, hartelijk dank. <laughs> dan, uh, Marjon, bedankt voor je komst. We gaan uh, het uur een beetje afsluiten. We gaan ook een muziekje draaien. Weet jij nog welk muziekje? Uh, volgens mij draaien we nu Don't Give Up A On Us van David Sol. En dan zien we elkaar terug naar de boodschappen. Sure isn't just one night. It's written in the On a rainy evening When maybe stars are few Don't give up on a I know We can still come through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 to the hip hip hover, you don't stop the rocker to the bang bang boogie say up oh, just the boogie to the rhythm of the boogie to beat now what you hear is not a test I'm rapping to the beat and me the groove and my friends are gonna try to move your beat you see I am one of my guys I like to say hello